Nee, nee. Uh, uh, dat wil zeggen, uh, toen het niet ging heb ik een, uh, een ander gebruikt. Hij kon niet terug, dat is te zeggen. Hij kon niet terug. Een ander zou het misschien nog hersteld hebben. Ontevreden liep je het gebouw weer uit met één knip meer dan hem toekwam. Hij vond het belachelijk om daar zo'n zaak van te maken, maar dat verhinderde niet dat het zijn humeur grondig bedierf. En dat dan nog tegen een meisje van 18 jaar, dat bovendien geen enkel middel tot haar beschikking had om de waarheid af te dwingen. Wat had ze kunnen doen? Om het bewijs vragen? Dat was al weggegooid natuurlijk. Uitzichtloos. Vervolgens bedacht hij dat hij die knip natuurlijk zou kunnen vernietigen. Het irriteerde hem dat zoiets kinderachtigs hem zo lang bezighield, alsof vernietigen iets aan de zaak veranderde. Het ging niet om die 50 cent. Er stonden belangrijke zaken op het spel. En voor belangrijke zaken ging je geen 50 cent weggooien zonder dat iemand daar beter van deed. Niet te min bevredigde deze redenering hem niet. Heb je dat stempel gebruikt? Hij probeerde zich te herinneren of hij niet ooit in het verleden twee knippen voor één rit had gebruikt. Per ongeluk. Zodat deze knip als een uh, uitgestelde knip kon worden beschouwd. Maar hij herinnerde zich alleen keren dat hij de tram belazigd had. Heel wat keren zelfs. Al moest hij er dan ver voor terug. Hoewel. Hoe vaak had hij een overstapje nog gebruikt, hoewel het eigenlijk al verlopen was? Gek genoeg bracht die vaststelling weer in evenwicht in zijn gedachten. In ieder geval maakte ze het weggooien van die ene knip tot een zinloos gebaar. Of misschien was het alleen zo dat hij intussen zo ver van het gebouw van de gemeente Tram verwijderd was dat het zijn macht over hem verloren had. Hé, hey, Karst, je bent alleen. Muller is ziek en Asjes is vandaag naar de bibliotheek. Je bent lang ziek geweest. Ziek is het woord niet, maar het heeft me wel aangepakt. Wat heb je gehad? Een kleine ingreep. Maar het greep je toch meer aan dan je denkt. Wil je koffie? Nou, als je hebt, dan wel graag. <tied> meneer Wichtbold, hebt u een kop koffie? Voor meneer Buitenrust Hetema maar voor mij? Het is eigenlijk nog te vroeg. Ik weet niet of het nu al klaar is. Vast wel. Dank je. Nee, ik moest hier toevallig zijn en toen dacht ik, ga maar even langs. Waar moet je zijn? Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, dat gaat je niks aan, maar ik moet dit museum voor de tropen zijn. Voor je wajangpoppen? Ook voor mijn wajangpoppen, maar ik moet ook een paar mensen spreken. Schiet dat nou wat op? Zoiets gaat altijd langzamer dan je zou willen. Ik ben nu bezig om het tweede deel te herschrijven. Dus dat is nog een heel werk. Hmm. Het heeft toch drie delen. Het had er drie, maar het worden er nu waarschijnlijk vier. <tie> Hoe gaat het met zien? Goed. Hoe ver zit ze nu nog van dat doctoraal? Een jaar of drie. Dat is toch veel te lang. Ze werkt natuurlijk ook nog. Daar zou ze dan toch eigenlijk van vrijgesteld moeten worden. Ik denk niet dat ze dat zo willen. Daarvoor heeft ze te veel plichtsbesef. Ja, als ze goed zijn, dan hebben ze plichtsbesef. Niet altijd. Nee, niet altijd. Ik bedoel, ze hebben ook wel eens plichtsbesef zonder goed te zijn. En met Anton gaat het nog altijd hetzelfde? Ja. Ik kreeg vanochtend toevallig een brief van Jacobo Alblas. Dat zou wel de moeite waard geweest zijn. Hij gaat dit jaar college geven over de Nederlandse volkscultuur voor antropologen. Dat meen je niet. Dat kan die toch helemaal niet. Maar hij doet het. Dat is nou het grootste warhoofd dat ik ooit ontmoet heb. Hij vroeg wij een paar gastcolleges willen geven over het verhaalonderzoek. Wat jullie daar toch in gezien hebben is me altijd een raadsel geweest. We hebben er 30.000 verzameld. Maar wat moet je ermee? Uitgeven voor de gek die het kopen wil. En Muller houdt er binnenkort een lezing over. Hij kan zijn tijd beter besteden. Bij mij. Heb je eigenlijk nog wel eens iets gedaan met dat overzicht van het huwelijk dat ik je in de tijd gegeven heb? Ik heb het uh, bekeken. Wil je terug hebben? Dat niet. Als je het maar niet weggooit. Ik gooi nooit iets weg. Mm -hmm. Dat is dan goed dat ik dat weet. Is Sien hiernaast? Ja, maar ze is niet alleen. Dan ga ik wel een andere keer. Dat was Bertrus Hettema. Heb je nog verteld van die brief van Alblas? Alblas is volgens Bertrus Hettema het grootste warhoofd dat hij ooit ontmoet heeft. Maar dat moet hij zeggen. Hij zou het zeker wel gek gevonden hebben dat hij dat niet eerst met jou overlegd heeft. Nee... Waarom zou je dat moeten overleggen? Omdat het ons de is. Hij is daar wetenschappelijk medewerker, dus hij kan doen wat hij wil. Wat ga je hem nu antwoorden? Dat moet altijd beslissen. Het is zijn onderwerp. Dat maakt het zo wel gemakkelijk. Ach, net zolang het het breed is. Die verhalen hebben voor hem natuurlijk een heel andere betekenis. Wat is voor hem dan de betekenis, denk je? Nou, dat weet ik niet. Hij is antropoloog. Hij interesseert zich dus voor sociale structuren. Ik vermoed dat hij denkt dat hij die in die verhalen zal aantreffen. Maar daar interesseren wij ons toch zeker ook voor. Wij interesseren ons overal voor. En als hij die er nou in aantreft, dan profiteert hij wel van het werk dat wij gedaan hebben. Die treft er niet aan, want het zijn rudimenten. Die verhalen worden al lang niet meer verteld. Dat zijn herinneringen. We weten absoluut niet door wie ze verteld werden, waarom ze verteld werden, of ze wel verteld werden, wat die man of die vrouw ervan onthouden heeft. Wij weten niets. Dus ze zijn waardeloos. Ik vrees dat ze behoorlijk waardeloos zijn. Maar waarom verzamelen we ze dan nog? Omdat we ermee begonnen zijn. Kan ik de kopjes krijgen? Maar we moeten het toch kunnen verdedigen. We moeten natuurlijk argumenten zoeken om het te verdedigen. En die vinden we ook wel. Dat is een kwestie van er even voor gaan zitten. Het probleem is dat we begonnen zijn met het verzamelen van die verhalen. Omdat de theorie was dat ze gegevens over het verleden bevatten. Daar geloof ik niet meer in. Je moet ze dus zien als een tijdopname. Maar omdat ze al rudimenten waren toen we ze optekenden. Weet je zo weinig over hun functie dat je er niet van mee kunt. Eigenlijk zouden we de verhalen moeten optekenen die de mensen elkaar nu vertellen. In hun context, maar dat is meer wat voor antropologen. Dus we zitten ermee. Dat doet allemaal geen bliksem toe, zolang je maar bezig bent. En de mensen de illusie kunt geven dat het zin heeft. Nou, zo zie ik het niet hoor. Dat hoeft ook niet. Maar wat vind jij dan dat we moeten doen? Um, wij houden ons bezig met tradities. Voor een samenleving, maar... Ook voor mensen persoonlijk zijn die van groot belang, anders worden ze gek. Dan kun je twee dingen doen. Of je kijkt hoe ze op een bepaald moment functioneren. Dan ben je antropologisch bezig. Of je kijkt hoe ze in de loop van de tijd veranderen onder invloed van de veranderende omstandigheden. Dan ben je historisch bezig. Maar historici interesseren zich daar tot nu toe nauwelijks voor. Dus we zitten op rozen. Maar het gaat toch om de mens? Ja, dat zegt buitenrust. Hetema, maar dat is een etoloog, geen cultuurhistoricus. Wij zijn cultuurhistorici. Maar het is gewoon niet zo belangrijk. Als het kwaliteit heeft wat je beweert, dan mag je zien je niks. Ja, dat zeg jij. Dat is toch genoeg? Maar is dat nou wel wetenschap wat hier gedaan wordt? Natuurlijk is het geen wetenschap. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ik vind dat je niet een Alblos kunt schrijven dat Ad ziek is. Waarom niet? Omdat Ad nu verantwoordelijk wordt als we niet op zijn verzoek ingaan. En als Ad daar nu verantwoordelijk voor is? Dan had je het nog niet mogen schrijven. En ik vind ook dat je de brief van Alblas niet aan de dames had mogen laten lezen... ...voor wij daarover met z'n drieën een gezamenlijk standpunt hebben bepaald. Moet ik dan moeten schrijven? Je had niets moeten schrijven. Je had moeten wachten tot Ad weer beter was. Dat kan wel één of twee maanden duren. Dat weet ik niet, en dat interesseert me ook niet. Maar mij interesseert het wel... Alblas is ons altijd welgezind geweest. Ik vind niet dat ik hem zo lang op antwoord kan laten wachten. Dat ben ik dan niet met je eens. Ik zou er nog zover denken, maar ik denk dat ik hem verstuur. <lacht> Hoe was uw vakantie, meneer Gar? Oh, dat was heel aardig. Ja, heel aardig. Waar bent u geweest? In Geneve. In Geneve? Ja, in Geneve. Toch niet alleen? Nee, niet alleen. Met mijn zuster. Met uw zuster. Die past dan zeker wel goed op u. Ja, die past goed op me. Die is niet gemakkelijk. Die is helemaal niet gemakkelijk. En um, hebt u nog uh, foto's gemaakt? Ja, ik heb ook nog foto's gemaakt. Van uw zuster zeker? Ja, ook wel van mijn zuster. Maar niet veel. Waar laat jij je foto's eigenlijk afdrukken? Vroeger bij Molenkamp, maar die is er niet meer. Mm. En nu? De laatste keer in de Leidse Is dat wat? <laughs> ik kom daar. Ik zeg, ik wil graag de foto's van koning hebben. m koning. Mm. Die man zoekt in een laag haalt het pakje uit, maakt het open. laat me de bovenste foto zien. Ja. Dat zijn ze, zegt hij. Ik zie een kasteel met twee dikke torentjes. Prachtig, zeg ik. Ik betaal en verlaat de zaak. <laughs> op straat haal ik de foto's tevoorschijn. Ik kijk naar het kasteel. Nee. En ik vind dat het er verdomd on-Frans uitziet. <laughs> Bovendien staan er auto's omheen. verbaas me erover, want dat doe ik nooit. Auto's vermijd ik. Maar ik concludeer dat ik iets heel bijzonders heb gevonden. <laughs> Al kon ik me op dat ogenblik niets meer van herinneren. Ik berst ze op. Ik maak een ommetje. Langs het huis van Rick overigens. Ik heb je niet gezien. Nee, ik heb je nog nooit, ik je nog nooit gezien. Nee. Ik kom weer terug op het bureau. Haal die foto's, zoals het ervoor zijn. dat kasteel opnieuw. Ik laat het aan Bart zien. En vraag of hij weet wat voor kasteel dat is. En op hetzelfde ogenblik... weet dat het een moet zijn. Ik ben ik zeker al 15 jaar niet geweest. <lacht> <lacht> Ze waren van iemand anders. <lacht> Oeh. Ze waren van iemand anders. Zo heb ik eens een stelletje naaktfoto's gekregen. Bij Molenkamp zeker? Ja, ja bij Molenkamp. Ik zeg tegen die foto's, die zijn helemaal niet voor mij bestemd. Die wil ik niet eens zien. Ik wil ze niet eens zien. dan waren het zeker foto's van een man. Nee, van een vrouw. Dat heb je nog wel gezien. <lacht> Waarom dacht jij nou dat oh, dat bij Molenkamp was, Maarten? Dat zijn naaktlopers, dat heeft u een keer verteld. Zijn die er wel nog toen waren ze in ieder geval wel, ja. Tegenwoordig loopt iedereen naakt. Ja, dat dacht ik toch ook. U denkt aan paal 70. <laughs> ja, ik denk aan paal 70. Wat is paal 70? Mijn goud gaat in de zomer altijd naar het strand bij paal 70. Dat is een naaktstrand. Er zijn vaak mooie vrouwen bij. En loopt u dan ook naar? Nee, ik niet. Ik niet. Dat lijkt me ook geen gezicht. Nee, dat zou geen gezicht zijn. Teken jij eigenlijk in je vakantie, Hans? Ja, meestal wel. Ook wel pleintjes en zo? Ja, ook wel pleintjes. En wat doe je dan met de auto's? Die laat ik weg. Dat is toch waarschijnlijk alleen omdat wij de wereld anders gekend hebben? Ja, dat denk ik ook. Denk jij dat onze kinderen ze er wel op zullen zetten? Ik ben bang van wel, ja. Dat denk ik ook, ja. Die man van dat kasteel Medemblik, zal er al zo in geweest zijn. In onze straat was vroeger één man met een auto, een hoofdonderwijzer. Mm. En dat was nog een heel klein autootje. <laughs> Toen ik nog in Nijmegen studeerde, was daar één student met een auto. Eén. Maar hij studeerde dan ook al twintig jaar. Dat was dan zeker een eeuwige student. Ja, meneer Goud, dat was nou een eeuwige student. Die heb je nog tegenwoordig niet meer. Nee. Die heb je niet meer. Die tijd is voorbij.